Ik vind het wel eens lastig als Jezus mij iets vraagt om te doen wat niet zo leuk is. Bijvoorbeeld naar Afghanistan gaan. Dat is best gevaarlijk. Uh, en dan, ja, dan, dan komt het op aan. En een van de dingen die, die mij gevraagd is om te spreken over de Heilige Geest. En dan heb, dan heb je echt uh, ja, de Heilige Geest nodig om uh, te onderscheiden of dit nou ook Jezus volgen is of een stom idee. Dat kan ook. Maar uh, ja, Jezus vraagt wel eens om hele, uh, in de ogen van de wereld domme dingen te doen. Het tweede waar ik ook naar gekeken heb is jullie waarde. En een van de waarden die jullie hebben is we willen een gemeenschap van genade zijn. Dat klopt hè, dat heb ik goed gelezen. Uh, en dat past heel erg goed ook bij de heilige geest. Want de heilige geest waar die is komt genade, dat, dat zul je zo wel horen. We gaan eventjes naar uh, de powerpoint ook kijken. Um, tijdens mijn uh, spreken vertel ik wel wat over uh, mijn werk en uh, wie ik ben. Uh, een van de dingen die uh, ik heel belangrijk is, is a, ah, hij zit weer vast de familie. Uh, mijn vrouw is bij me, Ina. En wij hebben vier kinderen, alle vier getrouwd. En we hebben zeven uh, kleinkinderen en de op komst. Dus we zijn zeer gezegend. Uh, daarom houden we ook van al die uh, multiculturele uh, dingen. Want ja, dus, daar heb je ook van die hele grote gezinnen. Hè? Vooral Afghanen die hebben grote gezinnen. Tenminste, daar werk ik mee. En dan zie ik dat, dan al die, die kleintjes om me heen verzamelen op zo'n kamp. Echt heel leuk. Um, ja. Oeh, hij is een beetje vreemd. Maar goed. Ik, heb, ik zie dat de letters niet zo heel goed zijn. Ik vertel het ook allemaal, dus als je het niet goed kan zien, wees niet bezorgd. Ik heb het land voorover genoemd. Uh, daar, daar, daar heb ik ook een reden voor, want in deze tijd waar, waar wij allemaal leven... Uh, worden we behoorlijk geschud. Ik weet niet of jullie het nieuws goed bijhouden, maar um, uh, er is erg veel geweld op dit moment. Dat is er altijd geweest, maar nu is het wel heel extreem. En Een van de dingen... Uh, waar ik dat tegenkom is onder andere uh, IS, hè, dat, dat, dat, dat, dat lezen jullie vast of dat horen jullie. En uh, Al-Qaeda, Taliban, hè, als je meer in de konterij van Afghanistan zit. Uh, dus dat, dat, daar zie je een extreem geweld. En dat is er ook altijd geweest, maar dat brengt een enorme vluchtelingenstroom op gang. En dat geeft ons als christenen een enorme kans, denk ik. Want God heeft ook gezegd dat we daarvoor moeten zorgen. Dus als we Jezus willen volgen, dat is één van de dingen die uh, Jezus gelijk al gezegd heeft. Zorg voor hen. Daar komen we straks ook nog eventjes op. Dus we hebben een enorme kans. En ik weet niet hoeveel er naar Amsterdam zullen komen. Maar in deze wijk zullen er ongetwijfeld ook nog een paar bij komen. Maak je maar vast klaar. Nou, um, één van de dingen die, die heel belangrijk is in, in dat uh, hele aspect van... Uh, uh, IS en, en die vluchtelingenstroom, dat heeft te maken met, ze willen land bezitten. Een gebied bezitten. Ze willen macht uitoefenen. Een van de dingen die je in de krant kan lezen, ze willen het kalifaat uh, beginnen. Nou, het kalifaat, dat betekent wereldheerschappij. Vanuit de islam is dat een enorm belangrijk principe. Maar het gekke is, in de Bijbel kom je dat ook heel veel tegen. En ik ga je zo meteen even een behoorlijke shock geven, want de Bijbel spreekt er heel veel over eigenlijk. En Jezus die kwam vooral om het Koninkrijk van God te verkondigen. En daar zit hetzelfde in, alleen op een totale andere manier. Dus die twee dingen die wil ik naast elkaar zetten. Dus ik heb het even expres land genoemd. Dan moet ik hier ergens op drukken, kijken of ik dat kan. Gaat dat lukken? Oh, hij moet wel aanstaan. Schuifje aan de zijkant. Even zien... Ik denk dat je me moet helpen, ik ben aardtechnisch. Oh, er gebeurt iets, wacht even. Ja. Andere... <laughs> het, is, het is echt niet, dit gebeurt mij altijd, kijk. Goed. Um, ik begin even met een vergelijking tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En voor degene die heel nieuw zijn in het christelijk geloof. Uh, uh, de Bijbel kent twee delen. Het Oude Testament, dat gaat vooral over het volk Israël. En het Nieuwe Testament, dat gaat vooral over het leven van Jezus en zijn discipelen. Maar allebei gaat het over land veroveren. Ik zeg het maar even zoals ik het graag nu wil zeggen. En een van de dingen die we in het Oude Testament zien, zien is dat het op een andere manier gaat als in het Nieuwe Testament. En omdat we over de Heilige Geest spreken, zul je daar heel snel achter komen. Nou, ik ga je twee teksten... Uh, ...ga ik je laten lezen. De eerste staat in het Oude Testament en jullie moeten goed meelezen. En helaas uh, heb ik het niet in de andere talen gedaan... En daar staat in deze tekst iets wat in de volgende tekst, precies hetzelfde, niet staat. En jullie moeten er even uithalen wat dan het verschil is. Nou, dit gaat over het Oude Testament. Ik heb er boven gezet, Mozes en zijn twaalf verspieders. Maar deze tekst is door de profeet Jezaja gegeven. En daar staat, de geest van God, de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Dat is een profetische tekst over het leven van Jezus. En wat staat daar dan? 1. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. 2. Om aan verslagenen van hart hoop te bieden. 3. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En tot slot, geketene hun bevrijding. En vers 2. Om, aan, om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God om allen die treuren ...te troosten. Dat is het Oude Testament. Gaan we naar het Nieuwe Testament. In Lucas 4, vers 18 staat die tekst herhaald. Alleen één stukje is er uitgelaten. En ik ga ook vragen stellen aan jullie of je het hebt ontdekt. Lucas 4. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Waarom? Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Vers 19, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Nou, vraag, wat is weggelaten? Ik, juist, ja, kijk. Om een dag van wraak aan te kondigen in het Oude Testament, uh, dat is er uitgelaten. Dus er is in het Oude Testament nog het idee van wraak, maar in het Nieuwe Testament, als Jezus dezezelfde tekst citeert, laat hij dat eruit. Nou, er staat hier heel duidelijk, als wij praten over de Heilige Geest, is het de bedoeling dat die dingen die daar genoemd zijn, gaan gebeuren. Een hoop mensen willen wel de Heilige Geest. En dan worden ze ook vervuld. En ik hoop dat dat vandaag ook gebeurt. En dan komt de Geest van God, die komt in je. En een hele hoop mensen die zetten dan eigenlijk een stop daar. Dan stopt het. Dat heb ik ook een beetje gedaan. Ik kom ook uit zo'n kring waar we vol waren van de heilige geest. Alleen we deden niet waar de heilige geest voor gegeven is. De heilige geest is met een doel aan ons gegeven. Namelijk om aan armen het goede nieuws te brengen. Als die geest in je komt, dan ga je dat automatisch doen. En om degene die verslagen van harte zijn, hoop te geven... Gevangenen vrij te maken. Dat bedoel ik niet letterlijk de gevangenis. Ja, we gaan niet met z'n allen naar de Bijlmerbaaiers. En dan gaan we daar de deuren open doen. Maar er zijn veel mensen in onze tijd die gewoon gevangen zijn. Gevangen in angst. Gevangen in haat. In boosheid. Gevangen in depressie. En God wil dat we die vrijmaken. Nou, dan gaan we even terug naar Mozes. Mozes en zijn twaalf stammen en verspieders, die waren gericht op het natuurlijke. Wat bedoel ik daarmee? Ze kwamen het land en ze zagen daar een land met allemaal vijanden. En die vijanden die waren tegen God. En Mozes zei tegen die verspieders, ga het land in. En ze zagen daar dat de vijand heel sterk was. Nou, gelukkig was er. en die zag eigenlijk het tegenovergestelde, die zag een hele sterke God. En hij vertrouwde op God. En hij ging met God uh, het, het gevecht als het ware aan. Nou, Jezus, die in het Nieuw Testament, die zag eigenlijk ook een stuk land, maar met geestelijke ogen. De natuurlijke vijand die Mozes zag, dat waren de bewoners van Kanaan. Maar Jezus die zag geestelijke vijanden. Mensen zijn gebonden door Satans machten. En we zien ook dat Jozua een totale andere strategie had als Jezus. Allebei betekent redder. Wat deed Joshua namelijk? Joshua ging het land in, voor degenen die de Bijbel een beetje kennen. En wat doet hij dan? Dan gaat hij daarbij Jericho, de eerste stad die hij tegenkomt. Dan gaat hij rondom die stad heen lopen, zes dagen lang. En op de laatste dag die daarna komt, gaat hij zes keer in één dag eromheen lopen. En wat gebeurt er? Die muren storten in. En de dag van wraak is gekomen. Want wat doet hij namelijk, net als de IS? Hij ging de stad in en hij vermoorde al die mensen. Mannen, vrouwen, kinderen en zelfs het vee. Dus in het Oude Testament zie je eigenlijk iets wat de IS vandaag ook doet. Ik, ik was in een shock toen ik dat in één keer realiseerde. Want het Oude Testament is ook het boek van God. I kwam, nou dat ging eerst helemaal fout. En toen weer... De overwinning kwam voor Jozua en hij zag op een gegeven moment dat God hem zegende en hij vernietigde de hele stad. Dat, dat, dat, dat, dat was echt heftig voor mij om te lezen, want ja, de Bijbel was toch mijn favoriete boek en nog steeds. Maar in het Oude Testament waren hun ogen gericht op het natuurlijke. Wat deed Jezus met zijn twaalf discipelen? Het is niet toevallig dat ze allebei twaalf hadden. Mozes had twaalf verspieders, maar Jezus had twaalf discipelen. Jezus ziet het geestelijke, terwijl daar de Romeinen, de vijand, over het land heersten en afgrijzelijke dingen deden. En ze kruisigden mensen voor, voor, voor niks bijna. En moesten daar sterven aan een kruis. Wat deed Jezus? Hij ging de Romeinen niet verjagen, hij ging niet een leger om zich heen verzamelen. Nee, hij sprak er zelfs niet eens over. Over die vijand. Hij sprak er helemaal niet over. Hij zei niet: mannen, we moeten opstaan tegen de Romeinen. En we moeten ze vernietigen. We moeten hier het koninkrijk van God op die manier brengen. Nee, dat deed hij helemaal niet. Dat was een, een man die was blind. En hij ging naar die man toe. Hij raakte zijn ogen aan. En zijn ogen werden geopend. Er waren mensen die waren in depressie en in angst. Hij raakte ze aan en ze, raakten, ze werden vrij van hun angst en depressie. Er waren mensen die heel veel hadden en die zeiden, doordat u bent gekomen in mijn leven, Jezus wil ik u volgen, ik geef alles weg. In plaats van heel veel rijkdom te vergaren, begonnen mensen anderen te helpen. Precies wat in Isaiah 61 staat. Er kwam geen wraak toen Jezus kwam, maar er kwam genade. Een nieuwe kans. Dat vind ik het mooie van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest komt, en dat, dat zie ik ook in mijn eigen leven, dan praat hij altijd over een nieuwe kans. We gaan, dat is het eerste punt. We gaan naar het tweede punt. Wat gebeurt er in het Oude Testament als de vijand sterk is? Nou, ik ga lezen nummer 14, vers 14. De inwoners hebben gehoord dat u Heer, te midden van dit volk blijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen. Aan uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een vuurkolom voor hen uitgaat en s'nachts in een vuurzuil. Nog een andere tekst die er ook heel mooi bij past, nummer 14. Jozua zei, wij vermorselen hen met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Dus wees niet bang. Weer opnieuw dat, dat, dat agressieve gebruik van taal. Hè, van wij vermorselen hen met gemak. Dat is wat Jozua in zijn gedachten had. Hij wilde lam veroveren. God is bij hen. Ja, dat was ook inderdaad zo. Heel bijzonder. Nieuwe Testament. Jezus die bij het afscheid zegt dit. In Johannes 20, vers 19. Op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren. Zie je dat? Hier zijn ze ook bang. Voor de Joden. Jezus kwam in de midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Handelingen 2, vers 1. Toen de dag van Pinksterfeest aanbrak, waren ze met z'n allen bij elkaar. Plotseling klonk uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Nou het tweede punt, waar ik het over wil zeggen, dat zie je daar. Bij, bij het tweede punt zien we dat de twaalf verspieders die het land ingingen, zagen dat de vijand heel sterk was. En ze kwamen terug en ze mopperden allemaal op twee naar, Joshua en Caleb. De andere tien, die waren allemaal van stuk. Waarom? Ze deden precies wat veel gelovigen doen. Ze kijken in het natuurlijke. Ze zien de wereld om zich heen met natuurlijke ogen. En ze vergeten te vertrouwen op God. Ze zagen alleen maar de reuzen. En ze zagen niet hun God, behalve Joshua en Caleb. In het Nieuwe Testament zien we tegenovergestelde. Jezus trainde twaalf discipelen en hij liet hun het koninkrijk van God zien door de kracht van de Heilige Geest. De discipelen hadden alle Die eigenlijk niet zijn ogen op het geestelijke koninkrijk kon houden. Maar op het natuurlijke koninkrijk. Dat was Judas. En van die twaalf discipelen. En dat was ook nog Gods bedoeling. Ook nog, ging deze Judas Jezus verraden. Hij was de enige die niet kon vertrouwen op, op wat hij had gezien in de geestelijke wereld. Dus in het oude testament zien we dat als wij... Uh, ...met natuurlijke ogen kijken, dan vergeten we dat God er is. En als er problemen komen, dan kunnen we niet op hem vertrouwen. Dan gaan we het zelf doen. En we gaan mopperen en we gaan klagen. Kennen jullie dat een beetje? Ik, ik ben ook zo iemand. Uh, ik, ik worstel soms als ik dan bijvoorbeeld op het einde van de maand, van de maand zie... ...dat mijn bankrekening niet toereikend is. En dan, ja, dan denk ik, God, ik dien u. waarom, waarom kunnen u nou niet ietsje meer geven? Ik werk met heel veel vluchtelingen. Ik kom overal in plekken waar mensen geen geld hebben, geen huis hebben, geen status hebben. En dan denk ik, kom op God. Doe, doe dan iets. En dan, dan, als ik dan met natuurlijke ogen blijf kijken, dan raak ik mijn vertrouwen op God, net als die tien verspieders bij Mozes, gewoon helemaal kwijt. Maar dat is nou juist de kracht, de power, daar hou ik van van dat woord, de power van de Heilige Geest. Als die in je komt, helpt de kracht van de Heilige Geest je naar God te kijken en niet naar het natuurlijke. Hij helpt je als die in jou leeft en in jou werkt, om de ogen af te halen van het natuurlijke en te kijken naar het bovennatuurlijke, noem ik het maar even, wat voor God heel normaal is. Want God kan dat gewoon. En hij kan ervoor zorgen dat op hele bijzondere manieren, dat er van alles gebeurt wat je in het normale leven eigenlijk helemaal niet tegenkomt. Ik, ik wil daar even ietsje dieper op ingaan. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd, maar goed, ja, wat moet ik nou doen? Dus ik ga het toch maar even doen. En dat is namelijk angst, want daar zitten we allemaal mee. Ik heb dat ook. Ik heb ook reuzen. En angst, onder angst, zit altijd een leugen. Ik noem ze even heel kort. Op een gegeven moment, ik had echt. We zijn met een heel groot project in Afghanistan bezig en we hadden geen geld. En ik noem het even de reus van tekort: angst voor tekort. En in de vakantie kwam ik op vijf leugens in mezelf die ik geloofde, waardoor ik een reus zag in plaats van God. Ik noem er maar twee. De eerste was, ik ben niet goed genoeg. Dat is het eerste wat we veel mensen denken. Ik ben niet goed genoeg. We kijken niet naar God die goed genoeg is, maar we kijken naar ik. En het tweede, ik had al twee keer iets meegemaakt met een groot project waar geen geld voor was. En daardoor moest ik een andere weg op ging niet door, zeg maar. En ik was heel bang dat dat weer zou gebeuren. Ik keek naar mezelf, ik keek naar het verleden. Ik keek, heel veel mensen die hier zitten hebben in het verleden... of heel recent iets meegemaakt... waardoor er angsten komen in je leven. En je denkt, als je dichtbij zo'n situatie komt... het gaat weer gebeuren. Toch? Dat gebeurde ook in mij. En God liet mij zien... In de woestijn, dat, dat Jozua, die was bij de beloofde land gekomen en God verbood hem om erin te gaan. Omdat er tien verspieders waren die op, op, in natuurlijke kracht hadden gekeken, niet op Gods kracht. En Jozua ging met Mozes terug de woestijn in. Maar God liet mij zien, er staat ook een verhaal, dat de tweede keer dat ze wel de woestijn in gingen. Of vanuit de woestijn het beloofde land in gingen. Dus God liet mijn teksten zien waarin falen was geweest... Maar dat er wel degelijk de volgende keer een, een oplossing was gekomen. Angsten, daar wil ik één ding over zeggen. Daar ben ik achtergekomen. Als ik angst heb, dan wil ik ervoor wegrennen. Ik ben zwaar overspannen geweest en ik heb een angst voor bruggen ontwikkeld. Dat is heel lastig te spreken. want als je door Nederland rijdt... en vooral als je dan bij Rotterdam in de buurt komt waar net een hele nieuwe brug was gebouwd... dan, dan ga je omrijden. Dan zat ik te denken van hoe kon ik daar omheen rijden. Heel gek is dat hè. Zo'n held als ik ben en dan heb ik toch angst. Ik ga naar landen waar het heel gevaarlijk is en ik heb angst voor een stomme brug. Maar ik zag dat wat ik deed was, als ik angst had, dan ga ik er omheen. Dat doen heel veel mensen. Maar je kunt angst niet met God overwinnen als je er niet doorheen gaat. Dat betekent dat ik op een gegeven moment die angst moest voelen. Dus ik ging naar die brug toe. Ik neem maar even een voorbeeld, zo simpel mogelijk. En dan moest ik gewoon met mijn auto in mijn eentje over die brug rijden. Met het gevoel van, oh ik ga flauw vallen. Dat is wat angst doet. Je krijgt allerlei gekke gevoelens. En ik had gezegd, God, ik, ik ga niet meer buigen voor die angst. Ik ga die reuze aanpakken. Gelukkig heb ik er nu geen last meer van. Maar uh, ik, ik weet wat het is om angst te hebben en voor die reus aan de kant te gaan... en niet de kracht van de Heilige Geest in jezelf toe te laten om die angst te overwinnen. En een hele hoop mensen willen de Heilige Geest alleen in een kerkbijeenkomst. Dan hebben ze een lekker gevoel. Maar die Heilige Geest die is er gegeven om bijvoorbeeld angsten te overwinnen. Daar krijg je kracht voor. Nou goed, ik ga gauw naar de laatste toe. Even kijken... Mozes, dit is een verhaal in de Bijbel, 8, uh, Exodus 32, 28. Mozes ging de, de berg op en toen hij naar beneden kwam met de wet in zijn handen, stierven er 3000 mensen. Dat is precies wat er gebeurt als in een kerk alleen maar de wet wordt gepreekt. De wet is goed... Die leert onze zonde te kennen, dus ik ben daar niet op tegen, Romeinen zegt dat ook heel duidelijk, de wet is met een doel gegeven. Maar één ding is zeker, daar wat de wet komt, daar, daar komt geen leven. Jezus, die ging naar de hemel, handelingen 2 vers 41, toen hij naar de hemel ging, kwam niet de wet, maar de Heilige Geest. En wat gebeurde er op die dag, het is dus niet toevallig dat het in de Bijbel staat, maar die dag kwamen er 3000 mensen tot een levend geloof. Wist je dat, ken je die twee teksten? Dus in het oude testament komt de wet vanuit de hemel, via Mozes, en we zien 3000 mensen sterven. In het nieuwe testament zien we dat de heilige geest naar beneden komt op het moment dat Jezus terugging naar de hemel. En de discipelen moesten blijven wachten en ze deden dat ook. En die dag begon Petrus te prediken en er kwamen 3000 mensen tot een levend veranderend geloof. Wauw, dat is wat de heilige geest doet. Ik wil, ik wil afsluiten met, hè, dat is een van mijn uh, allerbelangrijkste dingen in het leven waar ik echt op let. Uh, ik wil heel graag als de heilige geest komt, dat het, dat het leven van mensen getransformeerd wordt. Totaal veranderd. Op een dag kwam een Afghaanse man in, ons, uh, in onze kerk. En uh, die, die, die was in uh, Afghanistan door een droom tot geloof gekomen. Zijn vader en zijn broer waren in een raketaanval om het leven gekomen. En hij, dat, dat wist ik allemaal niet, maar hij vertelde dat pas later. En, maar hij heeft zijn vader en zijn broer in kleine stukjes bij elkaar gepakt. En toen, toen hij daar was, als klein kleinkind, tienerjongen was hij daar. Toen, toen heeft hij een traumatische ervaring gekregen. Dat is denk ik vrij logisch. Dat zou ik tenminste wel krijgen. En hij was zwaar getraumatiseerd naar Nederland gevlucht... Vooral omdat ze wisten dat hij ook christen was. Niet alleen omdat ongeluk, want dat was gewoon een taliban aanval. En zo kwam hij in Nederland aan en op de een of andere manier kwam hij in contact met onze groepen. En, uh, en zo hebben wij hem gediscipeld. Wij hebben hem geleerd om Jezus te volgen en dat deed hij ook. Hij was de, een van de eerste Afghanen die openlijk voor zijn geloof uit durfde te komen. En dat is voor Afghanen heel erg lastig, want in Nederland worden ze vaak nog steeds geterroriseerd. Echt waar, geloof het maar. Ik heb veel verhalen gehoord van familieleden die bellen en, en lelijke dingen doen en soms ook uh, bedreigingen enzovoorts. Gewoon in Nederland. Maar deze man die, die bleef staan. Maar op een dag toen kwamen we erachter dat hij elke nacht nachtmerries had. Over dat uh, een van die dingen was, dat incident wat er was gebeurd. En we hebben toen gevoeld van, joh, je hebt de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest moet jou transformeren. Je bent christen geworden, maar je hebt meer nodig dan alleen maar de kennis van Jezus en uh, je bereidheid om Jezus te volgen. Je hebt gewoon de Heilige Geest nodig. En die kan jou transformeren. En op dat moment, we stonden om hem heen en, uh, en hij begon helemaal te trillen en te shaken. En uh, hij voelde, er gebeurt iets in mij en wij zagen het gebeuren. We zagen dat er iets met hem gebeurde. En op een gegeven moment begon hij te huilen en toen begon hij voor het eerst dat verhaal te vertellen. Hè, van al die stukken vlees die hij in zijn handen had gehad van zijn vader en zijn broer. En hij zei, dit is mij overkomen en ik zie dat Jezus komt en dat zijn geest mij aanraakt. En het is net alsof ik voel dat hij alles eruit haalt. Ik weet niet, ik kan, het is heel moeilijk om gevoel te beschrijven, maar hij voelde dat er iets in zijn hoofd kwam en dat ging eruit. En hij had ook een, uh, heel veel last van zijn heupen. Hij had ook een, uh, door door, door iets, een ander ongeluk had hij heel veel pijn in zijn rug. Hij kon niet goed lopen. En God raakte hem aan. Hij werd compleet getransformeerd. Het was dus niet alleen maar een doop in de Heilige Geest, maar iets in zijn hoofd, in zijn, in, in zijn ziel, raakte veranderd. En heel snel daarna kreeg hij een visioen over Afghanistan en hij zag hoe God in zijn provincie een vuur aanstak en hij voelde dat God hem vier provincies zou geven. Dat is wat transformatie doet. God laat je dingen zien. en Je leeft niet meer voor jezelf, maar je gaat echt in de wijk of in de stad waar je woont, dan ga je echt voor, voor God. Omdat de geest van God dringt je. Je kunt niet meer. En hij, hij heeft op, een, op de muur een heel groot schilderij van Afghanistan gemaakt, met allemaal licht eromheen en plekken waar hij voelde dat God hem riep. Vandaag, dus tien jaar later, heeft hij 2500 discipelen in Afghanistan. Dat is, tram, wat, is wat transformatie doet. Hij is teruggegaan, hij zei: Piet, ik blijf hier niet langer, ik voel dat God me terugroept, ik wil daar naartoe en ik wil mijn familie dienen, maar ik wil ook mijn stad en mijn provincies die God mij geeft, dienen. Onvoorstelbaar wat Gods geest kan doen. En dat is precies wat ik als laatste punt nog heb. Ze hadden hun focus gericht op de vijand. Jezus zag Satan die de mensen gevangen. Dat was mijn eerste punt. Mijn tweede punt, de discipelen vertrouwden op Gods belofte. Door de kracht van de Heilige Geest. Daardoor konden ze met hem blijven wandelen in tijden van moeite. Want tijden van moeite zullen komen. En als laatste, ze ontvingen wat God had gegeven. En dat was de Heilige Geest die redding en kracht brengt en transformatie. Tot slot, ik wil nog één foto laten zien. Je kunt hem niet goed zien. Maar je ziet dat heel veel gezichten ook geblurpt zijn, heet dat tegenwoordig. Dat zijn allemaal mensen uit Afghanistan die wij trainen. Wij doen dat niet maar zo. Wij geloven in de kracht van gebed en in de kracht van de Heilige Geest. Elke dag, ik heb een goede vriendin meegenomen, Juliette, die leidt voor ons tien jaar vasten en bidden. En ik wil jullie dat echt aanraken. Als je doorbraakt wil in je wijk hier, ga bidden en vasten. Dat is wat Jezus ook zegt. We moeten de vijand door bidden en vasten, moeten we ontmaskeren. Dat, dat kunnen we niet doen door alleen maar te evangeliseren of goede dingen te doen. Er is ook geestelijk iets nodig. Wij, wij doen tien jaar lang, we zijn al anderhalf jaar op weg, elke dag vaster iemand voor Afghanistan. Omdat wij geloven dat dit land met zoveel geweld niet zal veranderen tenzij er mannen en vrouwen van God bidden en vasten. Om de kracht, de veranderende kracht van transformatie te zien. En mocht je daar iets over willen weten, Juliette staat daar ook. Een, een van de dingen die ik uh, je aan zou willen raden, uh, lees boeken over transformatie. Ik heb er twee meegenomen over uh, Dreams and Visions en die andere Ismaël komt thuis. Wat God in de moslimwereld aan het doen is, wij zijn allemaal in angst, maar ik ben heel positief. Waarom? De Heilige Geest komt met dromen en visioenen op deze mensen. Ieder is een vriend van mij, heb ik meegenomen, die heeft hele bijzondere dingen met God meegemaakt. Omdat hij droomt of dat hij God's stem hoort. En hij bidt voor zijn familie in Afghanistan en die, en die, die geneest. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is waarom jullie een Heilige Geest willen. Niet alleen maar om een lekker gevoel te krijgen, omdat je blij wordt. Maar om de wereld waar je in leeft te kunnen veranderen, heb je die Heilige Geest nodig. Een ander boek vertelt over verhalen in zeer strenge orthodox moslimlanden waar duizenden en duizenden mensen tot geloof komen vandaag. De laatste 13, 14 jaar hebben ze een research gedaan en er zijn 80 grote groepen in totaal streng moslimlanden waar jij en ik niks van weten. Waar soms honderdduizenden mensen tot geloof gekomen zijn de laatste 13, 14 jaar. Wat wij zien op de, op de tv is alleen maar natuurlijk. Daar worden we bang van. Maar wij zien niet wat Gods geest aan het doen is. Goed, ik moet stoppen. Mijn tijd is op. Volgens mij ben ik zelfs al iets over mijn tijd heen gegaan. Ik hoop niet dat ik straf krijg. Maar ik wil een algemeen gebed doen... En dan zou ik ook, er zijn vier groepjes, mensen die voor jou zouden willen bidden. Dat doen we tijdens dat de liederen spelen en dat we zingen. Kun je gewoon naar achter toe en kun je vragen of ze bidden voor de doop in de Heilige Geest. Misschien heb je een ander probleem, net wat ik al zeg, misschien heb je wel nachtmerries. Daar willen we graag voor bidden. Zelf zal ik, ik voel ook dat God misschien woorden wil geven, profetische dingen, dingen wil vrijzetten. Dus ik ben ook beschikbaar. Dus als God mij daartoe leidt. Maar ik heb wel één algemeen gebed. Als hier mensen zijn die voelen dat je in deze wijk waar jij woont door God gebruikt wil worden. In, in, in de kracht van de Heilige Geest. En eigenlijk zeg je van, ja, ik, ik weet dat de Heilige Geest er is. Misschien heb ik het ook wel eens ervaren. Misschien spreek je zelfs in tongen, ik weet het niet. Maar God, ik geloof echt dat God van, vanmorgen meer wil doen. En ik zou graag gewoon een algemeen gebed voor je willen bidden. Dan nou weet ik niet of jullie dat gewend zijn, maar ik vraag dan altijd even, ga er even bij staan. Dan weet ik voor wie ik bid. Zijn die mensen die zeggen, ja ik, ik ben zo'n held, ik wil dat mijn leven meer betekenis krijgt. En dat ik in deze wijk door die kracht van de heilige geest een transformatie in mezelf ontvang, maar ook voor deze wijk. Kijk, dit is tenminste een gemeente die iets wil veranderen. Dat betekent wel, en net zoals bij mij, ik heb dit ook gedaan jaren geleden met mijn vrouw. Wij hebben het ook over ons laten bidden. En toen begon God in één keer te zeggen tegen ons, ik wil dat je echt uit je comfortzone komt. En dat je dingen gaat doen door de kracht van de Heilige Geest die je liever niet doet. Hij kan maar zo zeggen, ga naar je buurman en vertel hem iets. Of hij kan zeggen op je werk, van nu is het de tijd om uh, dat of dat te gaan doen voor God. Dus, dus het kan van alle kanten op gaan. Dus het wordt spannend met zoveel mensen. Dus Amsterdam wordt vanaf vandaag weer opnieuw met een groep mensen die Jezus willen volgen in de kracht van Gods genade toegerust. Jezus, dank u wel dat zoveel mensen dit willen. Transformatie. En Heilige Geest, ik geloof ook dat net zoals de laatste foto, dat zijn mannen die gezegd hebben wij willen... Ons land transformeren door de kracht van de heilige geest en zijn genade. Ik bid dat die heilige geest op dit moment, en ik, ik ervaar ook gewoon dat er, dat er zoveel hier zijn die hongerig zijn. Je wil ook die kracht. En dat, dat staat er in Feze 1. Ik wil bidden dat God je ogen opent op dit moment voor de kracht van de Heilige Geest die Jezus heeft gegeven aan de Heilige. Dat staat er letterlijk. Ik bid dat je ogen geopend zullen worden. Dat ze visioenen zullen zien. Dat ze dromen zullen zien. Dat ze woorden van kennis zullen krijgen op de straat. Dat ze woorden krijgen die geloof vrijzet. Dat ze blokkades of bindingen van demonische machten over deze wijk gaan verbreken. Heilige Geest rust de gelovigen vandaag toe. Heer dit is een heilige geestdag hebben ze gezegd. Heer laat het ook een heilige geestdag worden in de naam van Jezus. Als we zo ook gaan aanbidden dan wil ik vragen of je verwacht, verwacht het in je hart dat God iets gaat doen. De heilige geest kun je vaak voelen. De heilige geest kun je vaak gewoon diep in je binnenste ervaren. Het kan een tinteling zijn. Het kan een, een stroom van warmte zijn. Het kan een gevoel van water zijn die over je komt. Het kan een, voer, een, een vuur in je binnenste zijn. En, ik, en, ik, en speciaal dat vuur wil ik aanwakkeren door de woorden van gebed die ik uitspreek in de naam van Jezus Christus. Ik bid dat als wij u zo aanbidden, Heer, dat dat vuur gewoon in ons hart, diep in ons binnen, binnenste, gewoon wordt aangestoken, aangejaagd door de wind van de Heilige Geest. Ik zet dat vrij in de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Ik zet het vrij voor iedereen die hier staat en ook voor degene die zitten. Dat het vuur van uw geest over deze gemeente, de oase, komt. En dat deze oase niet alleen een plek is waar mensen naartoe komen omdat het daar gezellig is. Maar dat in deze oase, en ik wil dat ook profetisch uitspreken, dat deze oase gewoon... ...opbobbelt en opspringt en levend water in deze wijk spattert en spettert. Maar daar zit kracht in, daar zit genezingskracht in. Speciaal daar wil ik voor bidden dat hier mensen zijn die op dit moment voelen dat hun handen warm worden. Omdat ze de kracht van genezing over zich voelen, vrijgezet worden. Heer, ik wil bidden dat de oase een plek zal zijn waar je naartoe kunt gaan als je nachtmerries hebt. En dat je daar gebed kunt ontvangen en dat je nachtmerries stoppen... Vader, ik wil daarom bidden dat de gave van onderscheiding op dit moment gewoon vrijgezet wordt in Jezus naam. Vader, ik bid ook voor een andere gave, de gave van geloof. Dat is een van de negen gave's. Dat je geloof zult ontvangen, dat je dingen zult doen die je nooit in het natuurlijke zou kunnen doen. En ik zet jou vrij daarvoor om dat te doen in Jezus naam. Woorden van kennis, woorden van wijsheid. Ik zet het vrij. Uh, ook woorden die doden zullen opwekken. En je moet niet denken, ja dat was vroeger voor de apostelen. Vandaag de dag gebeurt dat heel veel. Er zijn nog steeds mensen die uit de dood worden opgewekt. En ik bid dat geloof daarvoor wordt vrijgezet. Dat is transformatie. In de naam van Jezus Christus. Blijf gewoon lekker staan. We gaan God aanbidden. En als je uh, gebed wil, hè, er zijn een aantal mensen achterin die dat uh, voor jou zullen doen. Ik blijf wat rondlopen. En misschien bid ik wel voor je als God me daartoe leidt. En ik voel ook dat verschillende mensen echt aangeraakt worden. Ga je gang.